Maar net wel met het NOS-journaal. President in Oekraïne. De Russische federatieraad, de Eerste Kamer, heeft de president daarvoor toestemming gegeven. Volgens Poetin zijn de troepen nodig op de Krim om etnische Russen en de Zwarte Zeevloot te beschermen. Maar de federatieraad spreekt over de inzet van militairen op het grondgebied van Oekraïne, dus ook buiten de Krim. Een groep mannen met messen heeft op een treinstation in de Chinese provincie Yunnan drie mensen doodgestoken en meer dan honderd verwond. Vijf van de aanvallers zouden zijn doodgeschoten door de politie. Over de daders en hun motief is niets bekendgemaakt. In China zijn geregeld dit soort incidenten, soms zijn de daders Oeigoeren. Dat zijn Chinese moslims die zich verzetten tegen de onderdrukking in hun provincie Xinjiang. Lokale partijen gaan flink winnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, blijkt uit een enquête onder meer dan 10.000 kiezers. Ze zouden ongeveer 30% van de stemmen krijgen, ruim 4% meer dan in 2010. Andere partijen die het volgens de peiling beter gaan doen dan de vorige keer zijn D66, de PVV en de SP. De VVD en de PVDA zouden allebei 5% verliezen. De man die zichzelf gisteren in brand heeft gestoken bij de ingang van een supermarkt in Vlissingen is er erg slecht aan toe. De man goot even na zes uur brandbare vloeistof over zich heen en stak die in brand. Slachtofferhulp heeft zich over de omstanders ontfermd. Ook kinderen zagen het gebeuren. De man wilde zelfmoord plegen. Het boekenweekgeschenk is dit jaar niet te krijgen bij de boekwinkels van Polaren. De winkels kunnen het zich niet veroorloven boeken gratis weg te geven. Vorige week werd Polaren failliet verklaard. De twintig winkels zijn inmiddels weer open om van de voorraad af te komen. De winkels hadden het boekenweekgeschenk al in huis... maar ze konden de boeken kwijt aan andere boekwinkels. Het weer, plaatselijk een bui. Vannacht blijft het droog met hier en daar een mistbank en vorst aan de grond. Morgen overdag wisselend bewolkt, overwegend droog en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu entertainment for you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 If you get burned, my love, well that's exactly how you learn. You bring on the day to come and you wear it like a brand.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 6.9. ZFM. Please.